Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De treinen van en naar Amsterdam beginnen allemaal weer langzaam met rijden... Toch kan het nog wel eventjes duren voordat alles weer is zoals normaal, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Het duurt eventjes voordat alle materieel, zegt ProRail, op de juiste plek is. Voordat conducteurs en machinisten op de juiste plek zijn, want die moeten soms ook met de trein naar hun werk. Dus ja, dat gaat wel even duren. En intussen hoor je ook weer gewoon via de omroepen over normale zijn en wisselstoringen. Het is bijna schattig om te zien dat er weer normale problemen zijn bij de NS. De storing die sinds gisteren gedoe veroorzaakte is nog niet opgelost... maar ProRail heeft een noodoplossing gevonden en runt de boel nu vanaf een andere plek. Als het aan D66 ligt, moeten asielzoekers veel eerder kunnen werken. Nu mogen ze vaak pas na zes maanden aan de slag en onder allemaal voorwaarden. D66 wil dat ze na een maand al mogen werken, zodat ook werkgevers kunnen profiteren. Vanmiddag kijkt de Tweede Kamer of dat anders kan. En op Utrecht Centraal is deze week een pop-up HPV-vaccinatielocatie te vinden. Iedereen tussen de 19 en 27 kan daar een gratis prik halen. HPV is een superbesmettelijk virus. Het is seksueel overdraagbaar en kan kanker veroorzaken. En laat alle energydrinks en koekjes deze week even links liggen. Met die uitdaging komt het Diabetesfonds. Vandaag begint de suiker challenge. Het idee is dan dat je een week lang al het eten en drinken met toegevoegde suiker skipt.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 En het weer nog. Op de meeste plaatsen een zonnige dag. Lekker warm ook. 20 tot 25 graden. Alleen aan de kust af en toe wat wolken. Daar is het ook een, graadje, een paar graadjes koeler. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat file tussen Dorp en Schiphol. Vier kilometer door een ongeluk. De weg is daar helemaal dicht. Omrijden kan via knalpunt Raasdorp over de A9 en de A5. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. CSM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort.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 Tweede uur van Goedemorgen Zandvoort is begonnen. Wij wachten nog op Annemarie Osten, want die uh, is onderweg. Uh, Daarna gaan wij praten met uh, Mirjam van Ewijk en Lena van der Haak over uh, de, de businessclub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 I'm so mean to I'm me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 En uh, daar helemaal aan de kop. En uh, ja, ik heb er een, een heerlijke tijd gehad met mijn kleine kinderen. We hebben zelfs meegemaakt dat parke parkeerterrein daar tegenover in de winter. Helemaal was me voor dat ze daar konden schaatsen. En we gingen ontzettend veel de duinen in en, en wandelen en nee, naar het strand natuurlijk. In, in die tijd, was het toen nog zo bebouwd? Nee, minder, minder.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 En toen deden we weer gewoon tegen elkaar. Dus zo erg was het ook weer niet. Als ik nog verder terug ga. Dan uh, heeft u als kind nogal wat omzwervingen meegemaakt. Uh, Amsterdam, Den Haag, Leusden, Zwitserland. Ja, ja. U heeft wel, heel ja. wel een, een bereisd jong leven gehad. Ja, ja, ja. Een bereisde roel ben ik. Ja, God, wat weet u veel van mij, hè? <laughs> ...hebt u allemaal opgezocht? Ja. ja. Goed voorwerk geleverd. Ja, nee, uh... Maar het is ook leuk om te lezen. Dat, dat moet ik erbij vertellen. Uh, het is niet, niet iets saai. Je ziet van, van Den Haag naar Amsterdam... ...en Leusden, de scholen staan beschreven. Dus het is best interessant. En ook leuk, want... ...als je op zo'n jeugdige leven dat meemaakt... ...dan moet dat op u ook impact gemaakt hebben. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ik, ik kan me echt, al zeg ik het zelf, in menig milieu bewegen. Ik, uh, uh, ja, ik, ik hoor niet echt ergens bij. Hoewel, me, misschien toch wel een beetje bij de toneelwereld. Ja. Ik heb ik heb in een kopje koffie. Oh, lekker. Ja, die ja. krijgt u zeker. <laughs>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 U uh, bent weggegaan. Je Wat zo? van jij zeggen trouwens. Je bent of, weggegaan o, uit Zandvoort. Of gaat je dat enorm veel moeite kosten? <gacht> niet, maar uh, zoals u weet zijn wij zo... Uh, uh, Beleefd. Nou, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, uh, uh, zo ben je opgevoed. De oude stempel. Ja, ja. ja. En uh, dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar je bent uit Zandvoort weggegaan. Waar ben je toe naartoe gegaan? Uh, naar Amsterdam. Even terug ja. naar Amsterdam. Ja. ja. Hoe is dat? Als je uit van de brede rode straat komt en je gaat in een drukke stad wonen.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 Zootje zo Oekraïners. <laughs> Zootje Oekraïners. Van oh God. Uh, we zijn op het moment druk bezig met een AZC in Zandvoort. Uh, dat gaat er toch wel komen. En, uh, Oekraïne is natuurlijk een, een lastig verhaal aan het worden. Ja. Het is, uh, het is, we hebben een groot opvangcentrum in Noord. En daar zitten toch heel wat, uh, wat Oekraïnse uh, dames met kinderen in. Oh, oké. Okay.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 Hij was waarschijnlijk van zijn moeder afgekregen, die brutaliteit. <laughs> Inderdaad, want hij zit ook altijd nog overal zijn auto neer... waar hij niet mag zetten. Maar hij is ontzettend opgeknapt en heel erg lief geworden. Okay. En zorgzaam voor mij. Maar dus dit, dit het komt, terzijde. Het komt allemaal goed. Het komt allemaal aan het, en het komt het goed. Uiteindelijk... Maar toen, ja, toen ben ik, uh, heb ik mijn vriend leren kennen... en toen ben ik bij hem na een jaar ingetrokken op de Keizersgracht. Uiteindelijk... Uh,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 Ja, ik heb een paar stukken gelezen uh, uit de mantelliefde uh, over de advocaat. Dat hij dat gelijk tegen u zegt, want ik ben advocaat. Ja. Wat heb je een mooi pak aan, staat eronder. <laughs> maar pas later, iets van 15 jaar later, vraagt u aan hem, waarom zeg jij dat je advocaat bent geweest? Ja, ja. ja. ja waarom, nee, waarom zei je dat meteen? Ja. Ja, en toen zei hij nou uh, waarschijnlijk om uh, me om, uh, om interessant te maken. Ja, dat zag je zelf ook wel in. Ja, en dat pak ook. Hij had ook een heel mooi pak aan. Hij had altijd, <laughs> hele, mo hij had altijd hele mooie, een beetje te deftige pakken aan. Dat is later minder geworden natuurlijk. Maar uh, hij pumpte zichzelf op, uh, ja. zoals hij dat zelf noemde. Maar Als je het boek Mantelliefde leest, dan, zie je wat er allemaal, dan lees je wat er allemaal gebeurt. En het houdt ook een keer op. Uh, ik zie u ook een paar keer boos worden.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 Nou, ja. daar zijn we dan nou weer zeer benieuwd naar. Uh, gezien de tijd moeten we nog twee onderwerpen doen. Dus oh, oh, oh. ontzettend ja. bedanken voor... Ik dacht uh, dat je mijn tijd bedoelde. bedoelt. Ik vond het ontzettend ja. leuk dat u nu was. Uh, dank voor het gesprek. Oké. Okay. Uh, ik, ik kijk mijn spanning uit naar een nieuw boek. Ja, oké. Okay. Dank je wel. Uh, kopen maar, kopen. kopen. <laughs> je weet niet wat je hoort.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 80 vrouw en van daaruit hadden Zonfors, we zo vrouw? ja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 Ja, 8, want, juni? Uh, 8 juni is de, uh, ik heb het gezien, de blitspits. Ja, de blitspits. Ja, zeker. Ik heb het nog even opgezocht Blitspits is dat iets wat je uh, blits moet doen. En dan, uh, daar zou dus uh, uh, uh, les ingegeven worden. Of dat ja, wordt les ingegeven door een ja. uh, workshop door Twin Engine. Ja, ja. Uh, vertel eens, Twin Engine... Twin Engine is van Mirjam van Ewijk en die heeft een, uh, samen met haar tweede, met haar zus. zus, heeft een eventbureau en dat eventbureau kan je helemaal uh, uitbouwen naar van alles en nog wat wat georganiseerd moet worden. En zij heeft bedacht om uh, als jij voor jezelf begint, dan moet je jezelf ook kunnen pitchen. Nou.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 of zij stylen gewoon internationale events. Kijk, en dat is iets wat, waar we hier misschien in Zandvoort nog nooit van gehoord hebben. Maar uh, ja, in de, die kring zijn zij hartstikke bekend. En zo hebben we nog een aantal ondernemers binnen onze Zandvoort Business Ladies Club mm -hmm. die uh, vrij groot zijn, nationaal en soms internationaal. Maar hier in Zandvoort eigenlijk helemaal ni niks Leel of niemand. Nieuwe bekendheid hebben. Ja. ja. Raar is dat. Ja. ja. maar zo gaat het toch. Is dat gewoon zoals het gaat voor jou? Ja. Zandvoort. Denk het wel. Ja, maar ik zit in uh, Amsterdam met een wereldkantoor.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 En uh, dan zie je echt dat de, de beroemde mensen aan tafel zitten bij jullie. En ik denk van ja, dan besef je pas hoeveel beroemde mensen die in Zandvoort hebben. Ja. En ook nog die die leven. Hè. We hebben er natuurlijk ook uh, keizer en Sissy uh, en Toon Hermans en Kees O'Kade. Die kunnen we helaas niet vragen. Maar er zijn er nog genoeg die uh, ja, uh, uh, uh, mooie verhalen kunnen vertellen.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 Nou ja, weet je, je kan zoveel thema's benaderen. Ik, ik heb ook een keertje gedacht van, ja, mijn help is uh, Nicky Lauda. En ja. de, de laatste race in 1985, 80, je zou het ook gewoon per coureur kunnen doen. Ja. Die races heeft gewonnen. Jim Clark heeft vier gewonnen in Zandvoort. Je ja. kan hem alleen van Jim Clark doen. Dus dat, is... dat ligt er maar aan. Ja, er is heel veel geschiedenis. Er is, er is nog genoeg om hier uh, in het ja. museum te laten zien. Ja. Uh, hoe is het met de file? Nou, het schiet niet op. <laughs> het schiet niet op. <laughs> het is echt bezig. Maar... Jullie, ik hoop ja. dat je een uh, plezierige dag hebt. Ja, dat uh, genieten van. het is mooi weer. Ja, en zondag uh, gaan we weer Toner Hermans. Dus gaan we weer heel wat anders doen okay, dan, nou, dan uh, Beekse Bergen. Mooi.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 Oh, je hebt uh, veel foto's gemaakt. Ja, heb ik heb die uh, op, op uh, Facebook gezet. Um, oh. Nou, ik heb ze naar Hilly doorgestuurd en, en die uh, maakt een selectie. Um, en die worden dan inderdaad op Facebook gezet. Ja.